Vier uur, Lieselot Thomassen met het NOS-journaal. Het is onduidelijk of het spoedoverleg in Berlijn... tussen bondskanselier Merkel en president Sarkozy... over de eurocrisis iets heeft opgeleverd. Zondag is een belangrijke Europese top... maar de Duitse bondskanselier Merkel en de Franse president Sarkozy... zijn het nog altijd niet eens over het noodfonds EFSF... hoe het, hoe het noodfonds moet worden vergroot. En ze willen wel één lijn trekken in aanlopen naar de top.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 De Franse presidentsvrouw Carla Bruni is bevallen van een dochter. Franse media melden dat de baby rond acht uur gisteravond werd geboren. Hoe ze heet is niet bekendgemaakt. Het presidentiële paar beschouwt de geboorte als een privé-aangelegenheid. Er zullen dan ook geen officiële mededelingen worden gedaan. Het is de eerste keer dat een zittende president in Frankrijk een kind krijgt. Nicolas Sarkozy was niet bij de bevalling. Hij was in Duitsland voor overleg over de eurocrisis. Sarkozy is gisteravond laat naar zijn vrouw en dochtertje gegaan.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 En de commissie bezoekt dus ook de enclaven. De Kamerleden zullen praten met nabestaanden van de duizenden moslimmannen. die daardoor Servische troepen zijn vermoord. Het weer. Vannacht in de kustprovincies een paar buien. elders droog en opklaringen. Overdag in het hele land lichte buien. en ook af en toe wat zon. Het wordt zo'n 11 graden. Dit was het NOS-journaal. Dit is Radio 1. Oh, word ik brilkenner in één nacht. Ne me quitte pas, il faut oublier, tout peut s'oublier, qui s'enfuit déjà, oublier le temps des malentendus et le temps perdu. A savoir comment oublier ces heures qui tu parfois à coup de pourquoi le cœur. Hier is Theodor Holman. Ja, dames en heren, welkom bij de Brelnacht uh, Hier, uh, ik praat hier met de biograaf uh, van uh, Breel, Mohammed Elvers, en uiteraard, hij komt nu weer aan mijn tafeltje zitten, Philip Jordens, en die gaat straks weer. Uh, met uh, Alano uh, Gruenring uh, weer wat spelen. Hoop ik. Ja, toch? Ik dacht het zelf. Ja, uh, fijn, ja dat, dat, uh, daar verhoor ik me zeer op. Um, uh, uh, ik ga toch nog even luisteren. Ja, jij vindt het misschien vervelend omdat we het al gehoord hebben. Maar ik vind het zo'n mooi nummer. Namelijk uh, Le Plapey. Dat wil ik nog gewoon even horen. Weer, zoals zong. Kan dat, jongens? Oké, okay, doe maar. Avec la mer du nord Pour dernier terrain vague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 Le plat pays, qui est le mien. Avec un ciel si bas, qu'un canal s'est perdu. Ja, we gaan. We hebben het nummer daarnet al gehoord ook. Uh, jij zei daarnet, Philippe, uh, uh, uh, dat het. Ja, dat er Vaak mensen zijn geweest die hebben gezegd, ja, dit is typisch België. Maar het is niet het Belgisch vervolkslied geworden, zal ik maar zeggen. Omdat uh, het Duitse gedeelte, en het ja, uh, wordt niet op, gebruikt. Ja. Ja. <laughs> ja, die vergeten we de hele tijd. Die vergeten tijd. we de, de hele tijd. tijd. He? Nee. Arme vrienden. Ja. Maar wat is er nou, toch, want, er worden ook wel vragen over gesteld. Wat is er nou zo typisch Vlaams of, of Belgisch aan? Of, of, of ja, als het is heel moeilijk uit te leggen natuurlijk. Maar je hoort toch heel vaak bij Brel, uh, ik zeg het, in, in al die nummers zit een ondertoon en een humor die ik mm. heel Belgisch vind. En die ik natuurlijk kan herkennen omdat ik zelf Belg ben wellicht. En ik heb het voordeel van daar geboren te zijn en daar te zijn opgegroeid. Ja. Um, en los daarvan heeft hij gewoon effectief ook echt wel heel vaak uh, de lage landen bezongen. Uh, hij heeft één keer een uitstapje gemaakt naar, uh, naar, naar Luik. In de engels was dat. En verder komen plaatsen zoals Macau, uh, of Macau moet je dan zeggen, uh, aan bod. Maar is er, is er nou een, een, een plaats waar jij meteen aan denkt als je dit hoort, dit lied? Ja, heel die. Als je, als je Vlaanderen binnenrijdt en je ja. gaat die, die kuststreek en die polders in. Ja, dan, dan heb je het gewoon meteen. Hè. Dan zie je die. die ja, kathedralen als bergen. Ja, kathedralen ja, ja. als bergen. Dus ja, dat is die, die hele streek. Maar het, het is ook misschien. En dat is ook. Want daarnet had George het daar ook over. Uh, mm. Je hoeft niet al dat Frans te verstaan, denk ik, om wel te begrijpen wat, wat hij bedoelt. En dat vind ik. Ook alweer nog iets extra aan de muzikant en de dichterbril. Um, en, en ook weer een verdienste van François Robert... die erin is, is geslaagd om eigenlijk met de muziek ook nog eens te vertalen, wat de woorden uh, vertellen. Uh, hij kan een hele sfeer oproepen. Die, ja. en, en daarom denk ik ook dat Le Plapai even evengoed voor iemand die. Uh, in, in Peking, in een uh, tristig zolderkamertje... bij een beetje een nevelige avond zit... Uh, zal ook wel begrijpen waar het, waar het lied over gaat. Het, het, ja. Maar ja, ik, ik, het is ik, tegelijkertijd vindt... heel regionaal, maar ook universeel. Maar dat vind ik juist een poëzie. want je, Dit is met liefde geschreven, zou je kunnen zeggen. Je voelt aan alles dat hij dat, dat ervan houdt. Terwijl aan de andere kant, uh, als we het gaat, uh, hebben over de Vlaamse kwestie... dan is hij ontzettend fel. Met bijvoorbeeld uh, Le Flamand. Ja... Vind je niet? Maar... Nee, dat is een geintje, dat flamand, dat nou. is gewoon. Dat, dat bedoel, dat... Even aan Filip. Filip, vind jij bent, jij, jij bent belg. Vind jij het een geintje? Um, ja, eigenlijk wel. Of tenminste, ik vind het ook... Dat is ook het enorme probleem waar we hier vanavond mee worstelen. Dat die, die hele persoonlijkheid van Brel is gewoon ook niet... De, er bestaat ook niet zo iemand als Brel natuurlijk. Brel was een enorm complexe persoonlijkheid zoals denk ik iedereen dat eigenlijk is. Maar waarschijnlijk ja, omdat hij dan liedjes zong, uh, werd dat iets meer geventileerd. Wat je maakt hem, hem zo? Vatten, als, dat, dat, je hem, dat we hem niet echt kunnen pinpointen, dat we hem niet kunnen vastgrijpen. Ja, omdat hij ook echt regelmatig van idee veranderde. van, van, van nam stelling ja. de ene dag en de andere dag beweerde hij weer iets anders. Ja. Maar, ja? Hij hield ervan om, om, om tegen schenen aan te schoppen, om te chockeren, om te, om te op te fokken. Ja, ja, ja, dat... ja om in eigenlijk om in vraag te stellen, dat was eigenlijk, de, ja. uh, heb ik altijd het gevoel... Er bestaat ook niet zoiets als één waarheid. Nee, en dat, precies, dat was wat hij eigenlijk de hele ja. tijd probeerde te vertellen. En dat ja. hetzelfde met die hele Vlaamse kwestie. Want ja, wat, wat, wat, wat is een Vlaming? Daar begint het al. Hoe ga ja. je dat definiëren? En dat is eigenlijk een vraag die hij gewoon de hele tijd stelt. En ik... Maar bij uitbreiding eigenlijk kan je zeggen ook... Wat is een Nederlander? Wat is een Fransman? Wat is een Chinees? Ja, ja. ja. ja daar moeten we maar eens goed over gaan nadenken. Toen al de vraag naar identiteit. Over... Ja, ja. ja, maar dat, het, is, het, is vooral, uh... het is vooral een soort... Hij is dus tegen het, het, het, het, het opgedrongen nationalistische shit, weet je wel. Uh, wat hij dus ook in F zingt. Uh, Lezef. Uh, katholiek, uh, nee, wat was het ook weer? Ja, nazi's tijdens na de oorlog. Na nazi's tijdens, uh, tijdens de oorlog en uh, katholiek daartussen. Ja, ja, ja, ja. Ja, ja. ja dat is, uh, daar, daar is hij dus op tegen. Dat vindt hij ook verschrikkelijk. Ja. Want hij vindt, de, de, de, wat, als je dan gaat hebben over... wat is dan de Vlaamse cultuur waar ze zich allemaal zo druk over maken... of wat is de Hollandse cultuur, dat is toch ook gewoon... Ja, maar ja. Ik, ik vind het van Brel wel interessant... Dat het, waar, waarom ik hem bewonder, ik zei het al eerder... dat is toch die uh, persoonlijkheid waarvan jij zegt... daar kunnen we niet goed vat op krijgen. Mm -hmm. Maar uh, zijn manier van leven, die ik ook vertaald zie in zijn chansons... Uh, mm -hmm. Zijn overwegingen en zijn visies, hoewel ik ze soms niet deel... vind ik desondanks prachtig en schitterend en poëtisch. Je zou kunnen zeggen dat hij een poëtische manier van leven heeft gehad. Een compact, eigenlijk maar een relatief korte tijd... waarin hij echt als een, als een granaat is geëxplodeerd. Ja, absoluut. En... en, en... Hij zocht ook altijd die tweede graadsheid op. Die, ja. ik, die ik zowel in zijn, in zijn dagelijks leven als in zijn liedjes, als ook in zijn films. Want we hadden het daarnet he, heel eventjes over de films. Want ik, ja. de, misschien is het een hoofdstuk waar we niet aan toe komen. Maar ik vind dat hij ook echt mooie films Prachtige heeft gemaakt. Shows. Zoals George ja. ook uh, ja. zei van die beelden die hij dan zag. Want dat is trouwens ook een, een verdienste van de, van de fondation, van de familie familiebrel. Want we moeten ook af en toe een aantal credits nog wel oh ja, uh, gooien absoluut. naar de... Ja. Naar de Hey, ik, wil plan. ik wil toch even Les Flamands. Alsjeblieft, Les Flamands, mag ik die horen? Hmm. Les Flamands dansen sans rien dire, sans rien dire au dimanche sonat. Sans... Les flamandes dansent sans rien dire Les flamandes, ça n'est pas causant Si elles dansent, c'est parce qu'elles ont 20 ans Et qu'à 20 ans, il faut se fiancer Se fiancer pour pouvoir se marier Et se marier pour avoir des enfants C'est ce que leur ont dit leurs parents Le bedeau et même son éminence L'archiprêtre qui prêche au couvent Et c'est pour ça, c'est pour ça qu'elles dansent Les flamandes Les flamandes Les flas, les flas, les flamandes Les flamandes dansent sans frémir Sans frémir au dimanche sonnant Les flamandes dansent sans frémir Les flamandes, ça n'est pas frémissant Si elles dansent, c'est parce qu'elles ont 30 ans Dès qu'à 30 ans il est bon de montrer que tout va bien, que poussent les enfants, et le blanc, et le blé dans le pré. elles font la fierté de leurs parents, et du veau, et de son imminence, l'archiprêtre qui prêche au couvent, des ébroussas, des hébrosas qu'elle danse, les flamandes, les flamandes, les flas, les flas, les flamandes. Les flamandes dansent sans sourire, sans sourire, au dimanche sonnant. Les flamandes dansent sans sourire, les flamandes ce n'est pas souriant. Si elles dansent, c'est qu'elles ont 70 ans, qu'à 70 ans il est bon de montrer que tout va bien, que poussent les petits enfants, et le houblon, et le blé dans le pré. Toutes vêtues de noir, comme leurs parents, comme le bedou et comme son immunos, l'archiprète qui radote au couvent, elles irritent et c'est pour ça qu'elles dansent. Les flamandes, les flamandes, les flamandes Les flamandes dansent sans mollir Sans mollir au dimanche sonnant Les flamandes dansent sans mollir Les flamandes, ça n'est pas mollissant Si elles dansent, c'est parce qu'elles ont chantant Et qu'à chantant, il est bon de bon tri Que tout va bien, qu'on a toujours bon pied Et bon blond, et bon blé dans le pré Elles s'en vont retrouver leurs parents Et le pedon, et même son imminence L'archifrèque ja, het is, uh, ik vind het ook zo'n toptijd, want er gebeurde heel veel. De Vietnamoorlog, de Koude Oorlog, de dreigende atoomoorlog... Uh, eigenlijk heeft hij daarover altijd gezongen tegendraad zijn mening ingenomen. Maar uh, de, wat ik zo wonderlijk vind, hij is ook altijd heeft hij zo zitten schoppen tegen, ja, tegen de burgerij. Laten we dat even draaien meteen erachteraan. Kan dat? Drankendal en dwaas weet ik in mijn bier bij de dikke uit mond verland. Ik dronk een glas met Klaas, ik dronk een glas met bier en sprong er aardig uit de band. Die Klaas, hij voelde zich een daante, die pier, zou Casanova zijn. En ik, de super arrogante, ik dacht dat ik mezelf kon zijn. En om twaalf uur, als de burgertroep, troep, huis ging uit het hotel, de goudverzaam. Dan scholden wij ze poep en zongen wij vol vuurpet in. De hand, maar de jaren en met de burgerkliek, met de vieze werkens. Burgerij, dat is wijn spullen. Al die burger is de nou. Dronk een dwaas, weet ik in mijn bier bij de dikke Sjaan uit de mond verland. Ik dronk een vat met klaas, ik dronk een vust met bier en sprong er heftig uit de band. Klaas Dante danste als mijn tante en Casanova was te bang. Maar ik, de super arrogante, ik was zelfs voor mezelf niet bang. En om twaalf uur, als de burgertroep huis ging uit hotel het goudverzand, dan scholden wij ze poep en zongen wij vol vuur pet in de hand. Burgerij, mannen, want jaren werd de burgerkliek, ...dieze deze varkensburgerij, dan een zwijnspul, al die burger is de spul, Elk instinct, de baas, bezoek ik mijn vertier... s'avonds in hotel de Goudverzand. Met de meester dokter Klaas en met notaris Pier, bespreek ik daar de avondkrant. En Klaas citeert eens wat uit Dante Of bier haalt Casanova aan En ik, ik bleef de dus super arrogante Ik haal nog steeds mijn eigen woorden aan Maar gaan wij naar huis, meneer de brigadier Dan staat daar bij die uh, Sjaan uit Monferland Een hele troep gespuis dronken van al het bier Dat zingt dan van burgerijen een mannenwand jaren nul. De vette kliken, vette viezen werken. Ja, meneer de brigadier, dat zingen ze. Burgerijen, tamme zwijnenspul. Aan wie burger is, is de naam de Ja, dit is. Er meteen lekker kermis te van maken, vind ik fijn. Um, uh, werd eigenlijk Bril, weet jij dat, om deze teksten gewaardeerd? Ja, natuurlijk werd hij hierom gewaardeerd. Maar er waren natuurlijk ook van die, uh, hoe noem je ze, van die, ja, god... van die types die dit verschrikkelijk vonden. Ja, hoe huidde ja. zich dat? Ja, mensen die... Uh, er zijn een heleboel beruchte optredens van Brel geweest. Onder andere in uh, Knokken. Ja. Dan werd hij gewoon weggefloten van het podium. Echt waar? Ja. En waarom? Welk nummer dan? Met uh, name om nou, Le Flamand. Wat we daarnet gehoord hebben. Ja, dat vond men zo verschrikkelijk. Dat vond men De, de eerbaarheid van de Vlaamse vrouw werd daarin aangetast. En weet ik wat ze er allemaal niet in, in, in, in, in meenden te kunnen ontdekken. Wat had hij eigenlijk in Nederland voor publiek? Ja, een beetje die, die hoe noem je dat? Kunsthuppelkutjes en uh, dat soort types. vooral. Ik zie meteen Lisbeth liefst, liefst voor me. Ja. Ja. Ja. Met een gestreepte kooltrui. En ja, een is Kees koker. Notenboom. Ja, Kees Notenboom. Lekker dan in de, met Sees. Liesbeth, Liesbeth met Cees. Ja, dat was in die tijd. Cees was er ook altijd bij toen. Ja, en dan uh, werden ze naar, naar zo'n uh, zo, zo opgewarmde lijkentent... als ze de kring meegesleept. Ja, maar dat vind je dat je dat zo erg vindt? Dat begrijp ik niet. Maar ja. jij schrijft in je biografie uh, uh, over hem. Vraag je je af of de mensen wel begrepen uh, waar Brel over zong? Natuurlijk begrepen ze dat niet. Dat had Brel vaak zelf ook niet door. Hoezo? begrijp ik niet. Nou, ik bedoel, hij, hij, hij suggereert iets. En mensen zagen daar natuurlijk totaal andere dingen in. Ja. He, neem uh, de maquite pa. Ja. Mensen denken van, oh, wat een prachtig liefdeslied is dat. Maar het gaat over de hond van zijn moeder. Ja. ja men, ziet er al, men, men haalt eruit wat men erin wil zien. Is dat, is dat jouw ervaring ook? Ja, eigenlijk wel. Um... Dat vind ik ook eigenlijk zo mooi eraan. Dat, dat, iedereen heeft ja, het Ja, alweer dat het... Ja, dat ja. Het, dat is de het goeie... zou ook zo jammer zijn als we het zouden kunnen duiden. Als ja, we het zou, als nee, maar dat, als is, we ook zouden het, dat kunnen is ook een kracht van echt, uh, Die vaagheid krijgen. is eigenlijk veel. Dat is de kracht. Ja. Maar ja, we hadden het er net over, de paar laat me niet alleen. George, sta je al klaar? Jij ja, gaat dat zingen? Wat, maar kan je even zeggen in de microfoon wat het voor jou is? Vind je dat het een liefdeslied of niet? Of ja, wat is het? het is een liefdeslied. Maar wel voor dierenliefde dan, hè? Nee, nee, zeker niet. Nee. Voor mij. Het is voor jou een liefdeslied. Nee, nee, nee. Voor mij is het een liefdeslied, je, ook hij, een mens. Ja, hij heeft, hij heeft oh, dan zelf dan dat ja. gezegd dat het niet waar is, hè? Het is geen het liefdeslied. Is geen liefdeslied hij dat heeft zelf he? gezegd dat het geen liefdeslied het is. Uh, is uh, de man is hier een klootzak, heeft hij gezegd. Ja, maar ja. Daar moet ik sorry dan toch wel weer bij Want Brel zei ook zoveel en we moeten er alweer beginnen. Dat van maken. Want die Brel, dat was ook. Abbe Pierre. Jongens, ik heb de koptelefoon op. Ik hoor dat het nou een chaos is en dat we heerlijk gaan luisteren naar Sjorts. Sjorts van der Pannen. Laat me niet alleen Toe vergeet de strijd Toe nijd. Laat me niet alleen in die domme tijd Vol van misverstand Ach vergeet het want Het is verspeelde tijd Hoe vaak hebben wij Met een snijdend woord Ons geluk vermoord Kom dat is voorbij Laat me niet alleen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 eens Was er een paar dat zichzelf weer vond Ook vertel ik jou van de koning die stief Van nostalgie, hunkerend naar jou Laat me niet alleen, laat me niet alleen Laat me niet alleen, laat me niet alleen Want uit een vulkaan, die is uitgeblust Breekt zich maar wat rust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 Laat me niet alleen. Laat me niet alleen. Ah jongens, schitterend. Heerlijk. Echt. Ja, het liefst zou ik nu nog dat je het gewoon blijft staan... en het nog een keer zingt, George. Maar kom maar aan tafel. <lacht> ja. Kom maar aan tafel. Echt prachtig. Eelco, ook schitterend gespeeld. Heel erg bedankt. Ehm... Um, ik wil even aan jou vragen. Jij schrijft ergens, ik heb het hier opgeschreven. Uh, waar heb ik het opgeschreven? Kan ik het weer niet vinden, want het komt, ik hou me helemaal niet aan mijn draaiboek. Maar over die liefdesliedjes, dat dat eigenlijk niks is. Nou, dat hij nee, niks dat niks vond. Dat zei Braal zelf. Ik zing geen liefdesliedjes, zei hij. Ja. Ja, nou, dan weet je het. Zij dat zelf zegt. Ja, maar ja, zoals is het daar... E dat is dus nee, onzin, dat, dat, vind je? Nee, nee, nee, oh. nee, dat is geen onzin. Uh, kijk, voor, me, voor mij telt het anders als ik een, een lied uh, als, als daarnet zing. Ja, dan ga je Want dat moet mee. ik wel mijn eigen interpretatie ja, aangeven. Want als ik het over mijn hond ga hebben, ik, ik heb niet eens een hond. En mijn ja, ja. liefde gaat de niet zo reden. diep naar honden van Om dat van lied goed te kunnen zingen. Filip is het, het voor, jou, jou ja, voor jou is het ook geen liefdesliedje? <laughs> Jawel. Wel. wel. Maar ook niet, alweer. Weer zelf. Ja, ik ga mezelf blijven herhalen. Nee, maar het gaat er gewoon altijd om wat wel aan de hand is. Want daarnet hadden we het dan ook weer over die anticlericale tendensen van Brel bijvoorbeeld. Maar tegelijkertijd reikt hij ook heel de tijd de hand naar de ander. Dus dat maakt het ook zo mooi als het. Een ja kan ook een nee zijn. Ja. Maar door wie werd hij nou geïnspireerd? Is dat bekend eigenlijk? Door wie, wie vond hij nou goed? Als artiesten. Ja. Wie draaide hij nou als hij thuis kwam? Hij luisterde heel veel klassieke muziek. Ja, dat vooral. wel. Ja? En dat begrijp ik ook meer en meer met de jaren. Dat hoor je aan arrangementen ook bij. Ja. ja? En ik denk ook... Ja, dat hij hij, maar... hij, hij... hij verklaarde ook zelf dat de muziek die hij maakte... Ja. En daar klopt ook wel iets van, dat dat, dat dat muziek is die dateert van tussen de twee wereldoorlogen... Van Tussen 1918, zeg maar en 1940. Ja, en ja, ja. Is iets, en ter, terwijl over Brassens, zei dan, ja, die schrijft al helemaal liedjes van voor de Eerste Wereldoorlog. Wat ook weer klopt. Ja, We heel vaak met elkaar vergeleken. Dat is, ja, uh, En ze zijn, ook, ze zijn aan elkaar gewaagd, vind ik ook uh, zijn echt, ja, ja. Maar, Ze vullen elkaar heel goed aan. Ik vind het heel leuk om los van bruil ook vaak naar de te luisteren. Ja, ja, ja, absoluut. Ja die hebben dat zelf ook te, tegen het. Raad, ja, en het vult tegelijkertijd ook wat aan, omdat ja. En op een of andere manier heeft dat dan toch weer, ja, uh, ondanks Bril zijn, zijn, zijn geschreven, merk ik dan toch dat we af en toe toch geneigd zijn tot patriotistische tendensen. En dan hmm. herken ik bijvoorbeeld bij Brassens wel weer dat Zuid-Fransen of zo wat, ja, uh, ja, ja, wat ook ja, ja. weer lekker is. George, zou jij uh, Brassens willen zingen? Um, of niet? Ik zou L'Orage echt fantastisch Maar het heeft iets. Moet je wel oefenen met een pijp in je mond. Ik luister graag naar Proces, maar. We hebben nergens meer roken. Dat is. Ja, lachelijk Ook nog. Kan je geen niet of Brellen En Bril ook niet. Vier pakjes gitanes per dag. Ja, per dag. Slechts vier. Ja. ja, af en toe was dus. je al geminderd, hoor. Als dus die nachtradio die... deed, dan werd het er zes, denk ja. ik. Ja, ja, ja. Oh, nee. Wat een verrukkelijk <laughs> leven, maar ja, je wordt er niet oud mee. Nee. Uh, wat, ik, wat ik wel... Want we hebben het er niet over... althans, wat ik wel echt een mooi liefdeslied vind... al zullen jullie dat nu weer gaan ontkennen... dat is uh, La chanson de vieux amant. Is dat, dat, is dat, dat is toch echt een liefdeslied? vriendschapslied, zou ik eerder willen zeggen. Vriendschapslied? Zullen we even gaan luisteren? Laat maar Hoi. even horen. Bien sûr, nous eûmes des orages Vingt ans d'amour, c'est l'amour folle. Mille fois tu pries ton bagage Mille fois je prie mon envol Et chaque meuble se souvient Dans cette chambre sans berceau Des éclats, des vieilles tempêtes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 Bien sûr, tu paries quelques amants, il fallait bien passer le temps, il faut bien que le corps exulte. Et finalement, finalement, il nous fallut bien du talent pour être vieux sans être adulte. Mon corps, tu sais que je t'aime, et plus le temps nous fait cordelle, et plus le temps nous fait tournant, mais n'est-ce pas le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 I'm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 De wapens waar we toen mee streden. Prachtig, prachtig mooi. Ik wil even een, iets, iets citeren uit jouw boek, Marmot. Uh, Graag. Ja. De zangsterren worden tegenwoordig machinaal gemaakt... en ik moet oppassen dat ik geen machine word... In dit wereldje van kleinburgers, kruideneertjes, snops, jongens, wil ik mezelf weer terugvinden. Zingen voor het publiek is niet normaal. Je zingt in de badkamer omdat je gelukkig bent. Alleen. Maar met publiek? Nee. Spijt van wat ik heb gedaan? Nee. Natuurlijk niet. Het gevecht tegen de horen moet altijd doorgaan. Uitgepraat? Waarom? De klojo's waartegen ik zing zijn er toch nog? D ja, en je komt hier precies eigenlijk te weten wat brel voor iemand was. Zo'n vervattingen ja. zitten hier. Nou, dit, dit, dit, dus uh, dit heeft hij dus gezegd op het moment dat hij aankondigde, dat hij ging stoppen. Ja, precies. En, 1966 uh, was dat. Hij, uh, laatste, eigenlijk is het ook heel raar. Zijn allerlaatste concert ergens in een of ander gat... op de Belgisch-Franse grens... met de bekende Nederlands-Antilliaanse band... de Delta Boys <laughs> in het voorprogramma. <laughs> en dat, dat was, ik bedoel, iedereen kent natuurlijk het uh, La Dieu d'Olympia... maar dat is een ja. jaar eerder. Ja, hij moest nog ja, allerlei ja. kleine contractjes afwerken in kleine plekjes, kleine zaaltjes. Ja, dat, uh, dat was, in die tijd was dat uh, gewoon gebruikelijk. Ook de grote artiesten hadden ook nog altijd de kleine plekken waar ze ja, opraadden. Hè. Dat ja. waren hele tours. En, uh, Brel hield ieder jaar een, een, een tournee en dan ging hij Frankrijk af. En dan ja. had hij uh, Nederland, België. Ja. En had hij ook nog af en toe de buitenlandse uitstapjes naar Kazachstan of naar uh, Turkije? Of, Iran is hij ook nog geweest? Iran heeft hij ook nog opgetreden? Ja. ja. Marokko heel veel trouwens, dat vergeten mensen, maar hij heeft ja. heel veel in Marokko opgetreden. Het dus enige keer dat hij een concert heeft afgezegd was om uh, Onkel Soem te zien. Ja, dat is in Parijs. Daar zat, uh, ja, daar zat hij met zijn manager op de, op de allereerste rij en ze hebben ook een gigantisch bloemstuk laten bezorgen. Ja, ja, ja. Maar overigens, uh, Brel, zijn manager was ook een uh, Algerijn. Oh, nee, een ja. uh, Tunesië. Tunesiër. Ja. Dus hij zat ook wel. Uh, dat merk je ook soms aan de arrangementen. Merk je dat ook al? Het gaat wel een beetje die kant af en toe uit, hè? Ja. Maar ja, hij zit dan. Hij is, het is 1966. Hij zit daar in dat kleine plaatsje, zit hij afscheid te nemen, een klein, een, zijn, laatste een daal, zijn laatste concert. Gewoon niks bijzonders. Daarna gingen die jongens naar huis. Ze gaven elkaar een handje vertrokken. Ja. Afgelopen. Waar, waarom stopte die? Ja, hij was het zat. Hij, uh... Was hij het zat of was hij? Ja, zicht? ik denk dat hij het zat was. Kijk. Uh, de mensen waar hij tegen zong zaten op de eerste rij. Want hij was oh. inmiddels ook al zo duur geworden dat alleen maar die mensen de kaartjes konden betalen. En hij ging eigenlijk, dat merk je aan het eind, na afloop van de concerten. ging hij de. de minder culturele zaken in, zou ik maar zeggen. Hij baalde van tenten als de kring. Yeah. Hij ging liever naar Bollejan... Ja. Met zijn vice versa. Want daar zat het echte publiek. Daar kwam je de rare types tegen die je kon niet. Want dat deed hij ook altijd. Brel was ook iemand die rustig tien meter achter iemand aanliep, aanliep om hem na te doen. Ja ja ja, ja, ja, ja. Als iemand een beetje raar deed, dan ging ieder achteraan en. Uh, ja. Dat deed hij ook. Dus hij, hij hield wel van geintjes. Ja, ja. ja. En hij zoopt natuurlijk ook behoorlijk. Hè? Ja, ik heb altijd het gevoel dat, het, dat die vier pakjes en dat ontbijt met nou, een whisky... Zijn, hij had mas, een massoet, noemde hij dat zelf. Dat was stookolie. Ja. En dat was, uh, ja, dat was gewoon... Uh, hij had ook een beetje cola en de rest was whisky. Ja. Dronk je twee glazen van tijdens ieder concert? Voorafgaand aan ieder concert. Hij moest ook altijd kotsen voordat hij opkwam. Want hij was zo zenuwachtig. Ja, dan ben je toch... Dan gaat het fout. We gaan even luisteren naar Oosweeval. Au suivant, au suivant, tout nu dans ma serviette qui me servait de pagne. J'avais le rouge au front et le savon à la main. Au suivant, au suivant, j'avais juste vingt ans et nous étions cent vingt à être le suivant de celui qu'on suivait. Au suivant, au suivant, j'avais juste vingt ans Et je me déniaisais au bordel ambulant d'une armée en campagne Au suivant, au suivant, moi j'aurais bien aimé Un peu plus de tendresse Ou alors un sourire Ou bien avoir le temps Mais au suivant Au suivant Ce ne fut pas Vaterlo, non, non Mais ce ne fut pas Arcole Ce fut l'heure où l'on regrette D'avoir manqué l'école Au suivant Au suivant mais je jure que d'entendre ce tatu dans de mes fesses c'est des coups à vous faire des armées d'un puissant et aussi là. je jure sur la tête de ma première férole. que cette voix depuis je l'entends tout le temps au suivant alcohol c'est la voix des nations et c'est la voix du sang au suivant au suivant et depuis chaque femme à l'heure de succomber entre mes bras trop maigres semble me murmurer au suivant au suivant tous les suivants du long Humiliant ja. d'être jour je ne serai chat ou bonne sœur ou pendu en fin de je ne jamais plus le suivant le suivant hein toch? Ja absoluut. George? Heftig. Dan weer je Heftig? er ook het leger in als je dit hoort. Ik zweer je op de puisten van mijn puberteit dat sinds die tijd zijn stem nog steeds door mijn hersen snijdt. Volgende, volgende. Prachtig, toch? En die volgende zin daarna. De stem vol knoflookstank stank en zat als een meloed. De stem van het vaderland en ook de stem van het bloed. Volgende, volgende. Ja, dit is een, dit is een vertaling van uh, Koensta Seins en Geert Ist van Istendaal. Dus, uh, ja, Geert van Istendaal, dus... Uh, die kan dat ook goed, hoor. Vind ik. Jezus. Ik, ik ken de. Van ik, ja, ik ken ja. de statuur van ik Geert een beetje. Wel, ja, die ken ik helemaal niet. Ja. Dat zijn echt ook vertalers of Geert. Uh, nee, Geert, zijn, ja, is eigenlijk allebei de... dichters eigenlijk en, en, en Benno Beno Beno Die ken ik wel. Die, ja, ja, Nederlander hè? Ja, Woon in Antwerpen. Vader was ook lang, nog he? een, ja, heel lang in Antwerpen. Ja. Vader was ook uh, Benno Bernard, ja. een dichter. Dus dat ken ik wel. Jij gaat, jij gaat zingen, weer. Jij moet, ik moet jou naar het podium geleiden. Jij gaat uh, Je Ne sais Pas ga je zingen. Klopt. Klopt dat? Ja. Oh, dat. Ik verheug ik me zo op. Oké, okay, Je Ne sais Pas. Philip Jordans Dames Je ne sais pas pourquoi la pluie quitte là-haut. Ces oripeaux que sont les lourds nuages gris pour se coucher sur nos coteaux je ne sais pas pourquoi le vent s'amuse dans les matins clairs à colporter les rires d'enfants carré en frêle de l'hiver Je ne sais rien de tout cela, mais je sais que je t'aime encore. Je ne sais pas pourquoi la route qui me pousse vers la cité à l'odeur fade des, des routes, de poupier en poupier. Je ne sais pas. Glacé qui m'escorte me fait penser aux cathédrales où l'on prie pour les amours mortes. Je ne sais rien de tout cela, mais je sais que je t'aime encore. Je ne sais pas pourquoi ces rues s'ouvrent devant moi une à une Vierges et froides, froides et nues Rien que mes pas et pas de lune Je ne sais pas pourquoi la nuit Jouant de moi comme une guitare M'a forcé à venir ici pour pleurer devant Cette gare, je ne sais rien de tout cela, Mais je sais que je t'aime encore. Je ne sais pas à quelle heure part. C'est triste train pour Amsterdam, qu'un couple doit prendre ce soir, un couple dont À la femme, et je ne sais pas pour quel port par d'Amsterdam ce grand navire qui brise mon corps et mon cœur, notre amour et mon avenir. Je ne sais rien de tout cela, mais je sais. T'aime encore Mais je sais Que je t'aime Encore Ach, weer gespeeld Alain op 10. Wat schitterend. En wat mooi getimed, dit nummer. Eigenlijk. Ja, heel, nee, in heel, dubbele het betekenis. Goed. Het gaat. Het, het, het is jij... een heel, heel vroeg nummer van Brel, ja. hè? 54. 54. Het gaat over Amsterdam, hè? Uh, ja. dit, dit, is nou aan, dit heeft hij geschreven toen hij zijn eerste optreden hier in Amsterdam had gehad. Waarschijnlijk. Oh, dat wist ja. ik niet. Ja. ja. En, en, en het, het, het, het mooie is dat het. Ja. Ik, ik je hoort al het... Poort de Amsterdam, de wordt er ja, al Ja, je, je hoort al de Poort de Amsterdam, ja, ja. Ja. ja. dat is. Uh... En het is een beetje een soort van prelude misschien op een nummer zelfs. Ja. ja, dat ik nog altijd van je hou en zo. Mm -hmm. en ook maar dit, dit was wel, was. bedoel, dit was wel al duidelijk brel aan het worden. Mm -hmm. Ja, maar het is echt ook zo'n sterk nummer. Maar ik moet ja. eerlijk zeggen dat ik het nou door jou gezongen... en eigenlijk met nieuwe oren beluister. Kan je dat zo zeggen? Je begrijpt wel wat ik bedoel. Het, is een, het is ja, laat ik ik het. Want dat is, ook, ja, dat is ook inderdaad een beetje wat, we, wat wij betrachten, natuurlijk. Omdat het, het zou belachelijk zijn, dat, dat is ook de reden waarom ik zo'n hekel heb aan het woord imitatie. Omdat het, het zou belachelijk zijn om, uh, om bril te willen evenaren. of bril te willen zijn. Het, ja. het zijn. het zijn gewoon wij, um, die, die hier en nu proberen dat iets zo mooi mogelijk mooi. Ja. is dan ook weer zo'n lelijk woord. Maar zo goed mogelijk ja, te vertellen. Ja, hoe, hoe, hoe zit dat bij jou, Sjors? Waar, want jij zei, daar ben ik overheen gestapt, een paar uur geleden. Ja. Toen zei je, oh, ik dacht dat je mij vroeg... zijn er regels ja. aan verbonden aan hoe je Bril ja, moet was zingen? Dat was wat ik, ik onthoud het nog. Ja. Ja. Nee, die met... wil ik nou vragen ja. stellen. Ja, graag, vraag, wil ik nou stellen. Ja. Zijn er regels ja. als je Bril wil zingen? Nee, die zijn er dus niet. En ik heb uh, toevallig vorige week Lisbeth gesproken, ja. uh, heel even, en die zei ook van Breil, vond het juist geweldig dat zijn liedjes, die hoopte maar dat zijn liedjes uh, net als bij Shaffi zouden zwerven. En dat je het maar zo vaak mogelijk mag zingen. Ja, ja. En heel veel mensen, vooral de literaire kant die er is, van je mag niet aan Breil komen, net als aan Shaffi niet. En het is totale onzin. Als je maar met respect de tekst behandelt, en het uh, zo mooi mogelijk maakt. Ja, zo, denk, ja, ja. zo denk ik ja, er zelf over. Ja, het, en ik, ik heb heel lang geen Breil al durven te zingen, ja. en het is vandaag voor de eerste keer dat ik uh, bril weer sinds vijf jaar uh, echt. Waar? Zelfs, ja, ik heb misschien er, ooit in de Engelbak uh, ja, bril me gedurfd en nu voor de eerste keer weer. Maar nou denk ik van, ja, nou... Uh, ga je het weer lekker moois doen. doen. Ja. Ja, ja. Ja, zo mooi mogelijk als je zo kan. Mooi mogelijk als je kan. Breel zou niets liever gewild hebben geloof Maar een vraag die ik aan jullie beiden wil stellen. Kijk, ik kan mij heel goed voorstellen, ook na zo'n gesprek... wat we vanavond hebben gehad, dat je andere visies krijgt... op bijvoorbeeld de persoon, Brel. en dat je mm. dan gaat zeggen... nou, dan ga, ik het ook, dan ga ik die liederen ook anders interpreteren. Is wat dat is bij het? jou ook het geval of niet? Ja. Dat is, en meer zelfs, het, het gaat niet over één nacht, het, het verschilt zelfs van minuut tot minuut. Ja. Zelfs in een lied, het, het gebeurt mij nog regelmatiger dat ik gewoon overvallen word door de kracht van de woorden en dat ik er plots toch iets heel anders in ontdekken het ook daardoor dan weer naar mijn gevoel. Want de muzikanten spreken dat dan altijd tegen. Die, die vinden gewoon dat ik elke avond dus hetzelfde doe. Maar, uh, <laughs> maar ik heb dan heel hard het gevoel dat ik het toch heel anders doe. Is dat... Maar dat is, ook, uh, ja, dat is juist heel leuk natuurlijk. Is dat bij jou ook het geval, George? Um, nou, de, de tekst is voor mij het belangrijkste en het is maar net hoe mijn gevoel op die dag is. En, ja. en, um, toen met de repetitie een paar dagen geleden moest ik uh, bijna huilen... toen ik die tekst uh, van Laat me niet alleen zag. Yeah. En uh, las en, en, en deed met, met Ilko. En, en het is maar net... Het is maar net uh, ja, ik vind dat... Het mag eigenlijk niet. Je moet eigenlijk al je emoties uh, in de hand hebben. Ja, ja, uh, ja. Officieel hè, theaterwetten. Um, maar het, het, het, het, de, de, de persoon Brel zelf het doet er nu niet toe. Want het gaat mij nu om de tekst om de die tekst ik voor hem. De de muziek. Altijd, altijd. Ja, ja, ja. En dat is dan net hoe ik me. Ja. Uh, hoe, maar, hoeveel kracht en angst je wil zetten of hoeveel de, liefde. Helpt het jou om de persoon, om de figuur Breel te kennen? Hoe, hoe ongrijpbaar die, uh, ja, het is die misschien is? Het is heel erg interessant. En ik ja. vind het alleen maar een verrijking om vanavond erbij te zijn. Ja. Hier om zoveel mogelijk over die man te, te leren. Het is voor ons ook een uh, verrijking. <laughs> jij, j, jij, heb jij nog contact met Lisbeth List, of niet? Nee, nee, nee. Wat heb je haar gevraagd eigenlijk over Bril? Of wat, nou, wat, wat verraste jou toen? Het waren meest? vooral de. Kijk, ik ken het verhaal toen Het waren vooral de details die ik natuurlijk graag wilde weten. Van hoe ging dat dan precies met die. Uh... Ja. Met die filmopname die jij met Brel hebt gemaakt. Ja, en de rest, ja, oké. Okay. Brel was best wel tevreden over. Je, je, kan hebt haar, je hebt haar bedankt, hè? In je ja, plan. natuurlijk. Ik, bedoel, ik bedank iedereen. Je weet hoe dat gaat. Ieder, je moet zoveel mogelijk mensen nou, altijd bedanken. Ze, want, ja. Je hebt ze nog eens een keer nodig. <laughs> ja, nou, nee, dat, buiten dat natuurlijk. Maar Lisbeth heeft natuurlijk geweldig... geweldig ja, ik hoop bijgedraad. wel dat Lisbeth nou rechtop in het bed zit. Ongetwijfeld. naar te luisteren. Ja, dat, uh, laten we het hopen. Ja. Maar kijk, Lisbeth heeft natuurlijk ook een belangrijke rol gehad... in het, Bekend worden van Brel als Nederlands. Nederland, ja. Ja, ja, ja, ja, ja. Artiest, ja, ja. iedereen kent uh, eerder haar versie van Brussel. Ja, die is ook prachtig. Is ook heel goed gedaan, absoluut. En dat is de eerste vrouw die Bril. Ja, doet. en ze had ook wel problemen natuurlijk ja. met bepaalde dingen die ze natuurlijk niet kon zingen als vrouw. Ja, maar Brussel vind ik ze. Zo... Ah, laten we die even draaien. Doe Kan dat? Doe maar. Brussel was toen nog een. De stad. Brussel was toen o oh, la en bollijk. Brussel was toen nog een ruis stad. Brussel en Brussel was vrij en vrolijk. Op de broek was het vol en dol. Heel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 Ja, Dit is nou wel een mooie cover, vind je niet? Ja, en ik, vind, vind, het ook, ja, knap. En ik, ik vind het knap gedaan. Het arrangement is natuurlijk gewoon een tekenfilm, laten we ja, nou ja, zeggen. Ja. Ja, <laughs> Donald Duck, ja. Ik zie het meteen Donald Duck voor. Brel, brel, brel hield van muzikale geintjes. Ja, ja, ja. Dat, dat blijkt hier ook wel weer uit. Dat er uh, allemaal rare dingetjes, toeters, bellen, alles ja. wat hij maar. Te, dat... hoe, hoe vind jij het eigenlijk dat, uh, dat een, een Nederlandse over Brussel zingt? Vind je dat raar? Is het, klinkt het vreemd? Nee, bij mijn weten lopen er heel veel Nederlanders rond in Brussel. Dus nee. Enfin, want dat is misschien ja. eerder iets van de laatste jaren. Nee, het, het, gaat, ook meer, het gaat uiteindelijk ook, eigenlijk ook weer niet over Brussel. Dus het nee. gaat meer over een, een, een Belle Epoque-beeld ja. of dus iets dergelijks. Dan, dan... Maar Theodor, hoe vind ja. jij dat een Belg over Amsterdam zingt? Ja. Ja, dat vind ik eigenlijk heel erg leuk. Oh! Al, al maar het gekke... Ja, natuurlijk vind ik dat leuk, al vind ik het wel raar... want je hebt overgehoord ja, in Amsterdam... maar dat, ik, dat, dat die, dat die uh, beelden die hij gebruikt... Uh, dat ik herken niet meteen Amsterdam daarin. Dat was van, van Altena zijn probleem ook, hè? Is dat zo? Ja, toen hebben uh, we, we Brel vroeger of hij uh, Amsterdam wilde vertalen... en toen uh, zei Van Altena van... ik herken jouw Amsterdam, herken ik helemaal niet. Dat had net zo goed Hamburg kunnen zijn... Dat, dat, dat vind ik ook. Ja, maar dat uh, hebben al die havensteden tegen, Ja, je, hoor. ja nee, dat weet ik. Maar ik ja, bedoel, uh, ook in Bremen vind je hoeren. Ja. Echt waar? En, en types als uh, Lodewijk Asje. Ja, ja. <laughs> Wat een combinatie. Ja, je weer. Nou weer. ja, die horen bij elkaar. Alleen, waar je hoeren vindt, vind je types als Lodewijk Asje. Als ik een mitrailleur had, dan zou ik de hele show business overhoop schieten. Die business is rot als een mispel en dom als de dood, als mijn duim. Waarom was hij zo teleurgesteld in die showwereld, eigenlijk? Omdat ja, het ook een fuckwereldje is, natuurlijk. Ach! Ja, maar... Nee, kom op. Je praat hier met de, uh, uh, allemaal artiesten. Ja, maar die uh, artiesten weten ook hoe ze genaaid worden door managers. Ja, ja. Ik denk dat hij gewoon George... opgebrand was had gezegd was hij gewoon opgebrand. Want ik heb ook een interview uh, laatst nog gezien ja. met hem. En toen had een journalist aan tafel waar die clue zat ja. te eten. Het dat was een beetje ten einde van de carrière. Want hij had al afscheid genomen. Ja. Waarom, waarom ben, ben je nou weggegaan, Jacques? Ja. En waarom ben je nou gestopt? Van laat me eten. Ik wil gewoon gelukkig zijn. Ik wil gewoon met rust gelaten worden. Ja. Ik heb nu al antwoord gegeven. Maar waarom? Waarom? Niks waarom. Laat me gewoon eten. Ik wil gelukkig zijn. Ik wil gewoon leven. Ja, ja ja en niet geleefd worden hij heeft dus niet ja precies en niet geleefd worden dat was het nu heeft hij zoveel mensen geïnspireerd hè? jullie jou ook Philip um, uh, uh, wie heeft hij nu het meest beïnvloed denk je is, dat, uh, is die vraag te beantwoorden wie heeft hij nou beïnvloed in het Franse chanson ja of in het gewoon in het chanson ja ik denk dat ze of er allemaal of in de popmuziek uh, ja <lacht> Ik denk dat ze er allemaal wel ergens uh, iets of wat van... Uh, gestolen is zo'n ja, oneerlijk ins, woord, geïnspireerd. geïnspireerd zijn geraakt. Ja. Ja. Ja. In Nederland en, hebben we Toon Hermans. Als... Ja, ja, dat zei je net. Ja, maar dat uh, is ook echt zo. Dat mensen ja, maar, horen dat niet. Ik, ik denk ook aan Ramse Shaffi bijvoorbeeld. Nee, nah, dat niet. niet? Nee. Niet? Nee, lijkt het er niet op. Jullie ook niet, Ramses Shafi? Of ken je niet? Of Ramses ja. geïnspireerd ja. is geraakt door Jacques? Dat Jacques zal ja. wel, ja, ja, dat wel. Jawel, nee, dat bedoel ik. Of Ramses oh, okay. geïnspireerd is geraakt door Jacques. Dat ja, zal wel. Dus wel. Ik, ik, denk... ik vind wel dat ze... Want dat voordeel heb ik dan natuurlijk als Vlaming... dat ik dan ook nog gelukkig Nederlandstalige liederen. En dan moet ik zeggen, ik kan mij ook wel heel goed vinden... in dat repertoire van uh, Ramses Shafi. Dus, en ja, ik vind ja, dat het... Ja, ja in zekere zin zielsverwanten zijn. Ja, en dezelfde hè, manier elkaar, van leven. Waar, ja. waar, de, de, de, ja. Waarom Ramses... Ja. Maar die heb ik dan ook zelf nog gekend. Maar wat me er ook zo in aanspreekt. In zijn goede tijd. Ja, ja, ja. Ja, ja. ja, de, ja Ramses Shafi... voor zover dat ik hem dan ken... Uh, is ook zo iemand die heel moeilijk te vatten is. gewoon die, ja, ja. Die, die, die, die met veel hoogtes en laagtes... Ik heb wel de indruk dat hij misschien iets labieler was op, uh, bepaalde, in bepaalde periodes van zijn leven... dan dat brel dat ooit is ja. geweest, of dan dat we van brel weten. Anders labiel, denk ik. Ja, anders labiel. En, ja. Maar en, ook milder, en, denk ik ook. Ja, want jij het kunt... nee, mee eens Ik denk dat hij ook milder was qua persoonlijkheid Ramses. Die was volgens mij veel liever. Ja, ja, ja. Ja, ja. <laughs> ja, toch? Ook zonder... ja absoluut, 100 procent, ja. Het ja. ja. was een Lars. lieve man. Ja. Ik vraag me af of brel een lieve man was. Schat. Ja? Ja, absoluut. Hij was zo lief. Hij... Hij, uh, een goed voorbeeld, hij ging, uh, ieder jaar trad hij op aan mensen die in luik aan een ijzeren long lagen. Ik weet niet of je dat kent, maar dat het was dan een zaal. Die mensen hadden dus problemen met hun uh, ademhaling. In die tijd was dat dan zo, die werden aan een ijzeren long aangesloten. Uh -huh. Die mensen zagen niks, konden niet meer praten en brelt de rat daarop. Ja. Gewoon ieder jaar deed hij dat. Waarom deed hij dat eigenlijk? Hij, vond, hij merkte dat die mensen dat zo geweldig vonden als hij daar was. Of was het schuldgevoel omdat hij nee, vier nee. pakjes chitanen zat te mm -hmm. roken? Nou, dat zal ongetwijfeld... Nee, dat denk ik niet. Nee, hij had gewoon... Uh, Brel was wel degelijk heel begaan met de, met, met, met de mensheid. En met de, met, dat zag je ook aan het einde van zijn leven. Hmm. Uh, op Hiva Oa. Wie deed de boodschappen voor de nonnetjes? Dat deed Breil. Met zijn vliegtuigje. Als er ja, een nonnetje ja. ziek was, hij vloog ze naar het ziekenhuis... 700 kilometer verderop. Zijn er nou mensen, uh, George en Philippe, die, die zich, behalve jullie dan natuurlijk, maar die zich uh, uh, met hem kunnen meten? Waarvan je dan denkt, ja, kijk, dat is een soort artiest. in de, in, in de popwereld of wat dan ook. Ik wil met de vraag zelfs niet stellen, nee. want ik vind competitie een ja. totaal zinloze bezigheid. Ja, ja, ja nee, ik kan het me heel goed voorstellen. Jij wil hem ook natuurlijk nu niet beantwoorden. Ik kan beantwoorden, er is maar één bril. Ja. En dat, is, dat, dat je kunt geïnspireerd raken door iemand. Ik denk dat elke chansonzanger of chansonnier of iets wat er hè, in het chanson gebeuren uh, bezig is. Iemand uh, is altijd geïnspireerd door Bruil. Dat kan niet anders. Je kunt er niet omheen komen. Ja, ik hoor alweer de klanken van, uh, van Elko. <lacht> dat betekent dat we weer aan het eind van het uur uh, zitten, dames en heren. En dat we uh, nog maar helaas... Ik vind het zelf heel erg jammer. Wat is het weer snel gegaan dat we nog maar één uur te gaan hebben. Um, ja, dat, in dat uur dan gaan we het over eigenlijk het einde van het leven van Brel hebben. Dat, toch zal dat geen triest uur worden, kan ik u vertellen. Want uh, hij heeft nog zo ongelooflijk veel gedaan voordat hij, uh, voordat hij stierf. En er valt over die, over die dood ook nog wel het een en ander te vertellen. Uh, de dood heeft ook altijd trouwens, in, in de liederen van uh, Jacques Brel... altijd een grote rol gespeeld. Uh, dat, is, dat vind ik wel, dat het uh, een, een, soort, een soort ondertoon is... Bijna in al, zijn, in al zijn liederen. De dood fluit altijd mee, zou je kunnen zeggen. Maar goed, daarover het, uh, tweede, het, het laatste uur. En dan gaan we ook nog praten met uh, George van der Panne. En, uh, we gaan, uh, met, en met Philippe natuurlijk gaan we praten. En uh, met Mohammed Elfers, de biograaf. Uh, ja, ik, ik wil eigenlijk nu alleen nog maar luisteren naar Eelco.